Book 2 74 74 v e n t y f o u r s e v i h r a g e t s vragen. i t s vragen. Kun ช h วยตัดผมใ h ้ผมไ i p ไหมค a ั m i a Kunt u mijn haar knippen? Kunt u mijn haar knippen? Ja, haai, zacht, te kort, graag. Niet te kort, graag. z a n h t i e n s e o r t e r g r a a Iets korter, graag. i e lang, roep graag. Kunt u de foto's ontwikkelen? Kunt u de foto's ontwikkelen? Roep je naar CD-krap. De foto's staan op CD. De foto's staan op CD. Roep je naar glaag. De foto's zitten in de camera. De foto's zitten in de camera. Help zom nulka, hij kan niet. Kunt u de klok repareren? Kunt u de klok repareren? Krat op pad. Het glas is gebroken. Het glas is gebroken. Batteriemod. De batterijen zijn leeg. De batterijen zijn leeg. Help me deze kleding aan te trekken, a l Kunt u het hemd strijken? Kunt u het hemd strijken? Help zacht ganggeen. Tornado die heeft k u n t u de broek schoonmaken? Kunt u de broek schoonmaken? Help zacht ganggeen. Tornado die heeft m i Kunt u de schoenen repareren? Kunt u de schoenen repareren? ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมครับ u mij een vuurtje geven คุณมีไม้ขีดหรือไฟแชกไหมครับมีลู e ิเฟอร์หรื of een aansteker คุณมีที่เขียบุหรี่ไหมครับมีที a เขียวบุหรี่ไหมค b a k คุณสูบซิก้าไหมครับรูคดูซิการ์เรนรูคดูซิการเรนคุณสูบบุหรี่ไหมครับรูคดูซิการเรตันรูคอูซิการเรตันคุณสูบไบป์ไหมครับรูคดูไบป์รูคดูไป์